We gaan het eigenlijk hebben over Haman en Mordechai. Goed oh. zo. Dat waren twee mannen. Maar de ene haatte die andere omdat hij een Jood was. vuile Jood. En hij wilde niet alleen maar Mordechai pakken, maar hij zei dat ik dat hele zootje wereldwijd wil ik vernietigen. Weet u wanneer Haman voor het oh. eerst. Amen. Weet u wanneer voor het eerst optreedt? Haman. Oh. Me nou nog het goede antwoord geven. Ik zal er geen lang spel van maken. Want we hebben daar een, een behoorlijk al lang uh, dienst met elkaar te doen. Toen Abel aan het offer toekwam, had hij een hart dat op de Heer gericht was. Maar Kain haatte hem. En God aanvaarde dat offer van Abel. Maar het kost hem zijn leven. Satan vernietigt Abel. Want uit die geslachtslijn van Abel had God de Messias geboren kunnen worden. Maar die vermoord hij. Maar daarna wordt wel zijn broer geboren. Zet. En uiteindelijk gaat die geslachtslijn van Jezus komen uit Zet. God die zorgt ervoor dat Messias, Yeshua, komt. Ook al moest het 4000 jaar duren. Maar de Satan, dat is gewoon de haman type... Ja, jullie worden nou wel erg stil, vind ik hoor. Ja, dat Haman-type heeft altijd het volk van God vervolgd. Ze hebben het willen uitroeien, want uit Israël moest Messias Yeshua geboren worden. Snap je hem? Onder andere in, uh, met Haman en Esther en Mordechai. Ja, het is goed dat je het doet hoor, want zo doen de, al onze broeders. Joden doen hetzelfde, ook onze Messiaanse broeders. Ze hebben daar dat volk willen uitroeien in één klap over heel de aarde. En ze hebben er een jaar de tijd voor gehad om dat voor te bereiden. Want het heeft een jaar geduurd tussen de opdracht. Ja, dat is een rampentijd geweest. Lieve mensen, uiteindelijk is Messias Yeshua gekomen. Hij is opgehangen geworden door wie? Was het niet Haman? Ja toch? Het gaat over de geest. Haman. Weet je, dat hij nog steeds bestaat? Hij vervolgt nog steeds Israël. Hamas is hetzelfde woord. Dus of je het over Haman hebt of over Hamas, heb je precies hetzelfde. Die zijn erop uit om te vernietigen. We noemen ze Palestijnen, maar het zijn het niet. Ze zijn in Palestina gaan wonen. Afijn, de, de geschiedenis de moet je naar gaan onderzoeken. Hij is vermoord door de geest van Hamas. Satan. Maar Satan is ook de wereldmachthebber. Alleen hij zal dadelijk door zijn knieën gaan. Niet om echt aanbidden, maar om te erkennen dat hij verloren heeft. Lieve mensen, uiteindelijk sterft Messias Jezus. Op Golgotha. Weet u wat Yeshua gezegd heeft van zijn navolgers? Ze hebben mij vervolgd. Wat gaan ze met u doen? Of hebben nog een beetje geluk gehad? Nog nooit geplaagd door iemand? Of gezegd, uh, ben je jood geworden of zo, Als je sabbat viert? Jezus hebt gezegd, ze hebben mij vervolgd, ze zullen jou vervolgen. En ze gaan nu pas vervolgen op het moment dat je zegt, ik kies ervoor om naar zijn vader te luisteren. Want zijn naam, Yeshua betekent Yahweh die redt. Als je dus naar de regels van Yahweh gaat wenden dan zegt iedereen, wat een eikel. Er waar, dan zeggen ze gewoon. Daar moet je je niet voor schamen, dat moet je lekker gaan vinden. Ja, weer eentje, het gaat goed. Ik ga nog meer naar de wegen van de Heer wandelen, in vreugde. Want wettisch handelen heeft geen zin. Lieve mensen, hem hebben ze vermoord. U zullen ze voorlopig geestelijk vermoorden. Maar laat het een vreugde zijn om daarin je getuigenis te geven, dat je een discipel bent, gedisciplineerd bent, door Yeshua. Een discipel van Jezus is gedisciplineerd om naar de geboden van zijn vader te luisteren. En hij gaat erkennen dat die schepper van hemel en aarde, die hem geschapen heeft met een doel aan hem gelijk te zijn. Ja, Dat doel zijn we helemaal gemist. En het woordje doel, missen, is zonde. Nou, dan moet ik het even bijhouden. Dit plaatje mag wel weg. Ik heb dit plaatje maar voor u neergehangen, omdat ik u iets wil laten lezen, wat niet in je gewone Bijbel staat. Dus als je het boek Esther nou bestudeert hebt van de week, omdat het Poerenfeest eraan kwam, staan er dingen in Esther, of er staan dingen niet in Esther, die wel in de Deuterokanonieke boeken staan. Ze hebben moeten erkennen dat ze te verkeerd dat eruit gehaald hebben. Dus in de deuterokanieke Esther, daar ga je dus precies lezen welke instructie er gegeven was. Moet je eens luisteren. Ik ga het voor u voorlezen, je hoeft geen bijbels te pakken, en daarna gaan we met elkaar krijgen allemaal een boekje in je handen. Dan gaan we andere dingen doen. Daarna zei Haman tegen koning Artaxerxes. Goed zo. Er is een bepaald volk heer. Dat over heel uw koninkrijk verspreidt. Tussen de andere volkeren leeft. Hun wetten. Torah. Verschillen van die van alle andere volkeren. En aan uw Torah. Houden ze zich niet. Dus ze houden zich niet aan de. Geboden van. Dat noemt de Bijbel dogma's. Een gebod wat de keizer geeft, dat heet in de grondtaal dogma. Maar wat God zegt, dat is Torah. Dat moet je altijd doen. Deze Joodse mensen hebben hele andere wetten. De koning is er allermins bij gebaat hen nog langer te dulden. Zo spreekt Haman. Echt waar. Als u sabbat gaat vieren en de feesten van de Heer, zullen de mensen die vroeger je broeders en zusters waren gaan twijfelen. Ach, ach ja. Altijd wel iets bijzonders geweest van die man. Uh, ja. En die vrouw ook hoor. Ja, maar. Die zijn natuurlijk. Uh, hè. Als het de koning goed denkt, zegt die slijmbal, laat hij dan verordenen hen om te brengen. Dan zal ik 10.000 talent zilver aan de koninklijke schatkist betalen, zegt die haarman. Boe! Goed, ja, ik help je anders wel hoor. De koning deed zijn ring af. Overhandigde hem aan haarman. Om er het bevelschip tegen de joden mee te verzegelen. Eruit met die gasten. Je kan ook geen sabbatviertes meer in je kerk hebben. Als u zondag viert. Heb je constant een dispuut? Dat wil je niet. Maar je hebt het. En toch hebben we ze lief, want ze begrijpen dingen nog niet. Wat zegt nou die koning? Hij zegt, dat geld, zegt hij, dat mag je houden. Die 10.000 uh, talent zilver. als ze tegen mij moeten zeggen. Met dat volk mag je doen wat je wil. Zo werden op de 13e dag van de eerste maand de schrijvers van de koning ontboden. Wanneer was dat, de 13e van de eerste maand? In opdracht van Haman schreven zij in naam van de koning Artezaxta... ...een brief aan alle bevelheffers, aan gouverneurs van elk van de 127 provincies. En daar moet je opletten. Dat gaat vanaf India tot Ethiopië. Dat is het rijksgebied van Artezaxtes. Hij was dus de wereldheerser... En in zijn wereld, verspreid, leefden al die joden. Want ze waren door de Eeuwige dat land uitgeschopt vanwege hun intense goddeloze gedrag. Ze gingen alle dagen naar de tempel en ze zeiden de tempel, de dus, zere, de tempel, de dus, zere, halleluja voor God, voor jaweh. En ze kwamen thuis en dan gingen ze op het dak staan en dan staken ze lichtjes aan en takjes. En dan rookten ze voor de koningin van de hemel. Later wordt dat Maria in het pausdom. Zelfs de paus zegt, het is de koningin des hemels. Afgoderij tot aan de wortel toe. Maar ze staan in de tempel met de handen omhoog en God die walgt van ze. Want ze staan s'avonds op hun dak te roken naar de koningin des hemels. Wij kijken misschien naar de televisie en beginnen ook te roken. Naar programma's die je niet zou moeten zien. En tot die aardig zegt, ja, je staat wel met je handen omhoog op Shabbat. Maar je kijkt naar de grootste vuiligheid van de wereld en je kikt erop. Moet je over nadenken. Molech heet dat, Molech. Moloch, kent u Moloch? Kindjes leggen in de gloeiende armen van Moloch, omdat je dan maar je oudste zoontje offert. Nou, dan gaat Moloch jou wel zegenen. Wij offeren onze kinderen aan Molech. Dat is hetzelfde woord. Maar we geven ze over aan de duisternis, door ze met de bakkertjes voor de televisie te zien en de rottigheid te zien. Klinkt een beetje vervelend, maar zo is het wel. Mensen, we gaan verder. Van India tot Ethiopië aan ieder in de taal van zijn eigen volk. Afschriften van die brieven werden door boden overal in het Rijk verspreid. en werd in bevolen om op ene bepaalde dag in de twaalfde maand, dat is de maand Adar, dat is dus de eerste beginnen ze en het is de laatste maand, dus er gaat een jaar tussen zitten van bibberen. Het is niet gelijk morgen slachten mee. We geven ze een jaar de tijd om ze te laten sidderen. Hun bezittingen mochten worden buitgemaakt. Dood een jood, en je mag ze kapitaal hebben. En ze uitdaging, dat deed Hitler ook. Echt waar, ze hebben wat geld en schilderijen en waardevolle dingen weggeroofd. Ja? Dit is dezelfde geest. Hier volgt de tekst, broeders en zusters. Dat staat namelijk niet in die gewone Bijbel. Daarom staat er ook een B1'tje achter. Hoe die instructie luidde. Artaxerxes, de koning, de grote koning, maakt de gouverneurs in alle 127 posities van India tot Ethiopië en de onder hen staande districtsbestuur het volgende bekend: Als vorst over vele volkeren, en luister dadelijk goed naar de argumenten. Als vorst van vele volkeren, heerst er over al de bewoonde wereld, koester ik de wens om mijn onderdanen in alle opzichten rimpeloos bestaan te bezorgen. Ik betrachtte in mijn bestuur altijd de grootst mogelijke redelijkheid en welwillendheid. Ik werd niet hoogmoedig door heerszucht gedreven. Ik wilde beschaving brengen tot aan de verste grenzen van mijn koninkrijk, zodat men veilig zou kunnen reizen. En ik wilde er door een ieder verlangde vrede herstellen. Is dit eerlijk of niet? Ik geloof het wel, hoor. Hij wilde vrede hebben in heel zijn koninkrijk. Alleen hij had buiten Haman gerekend. Toen ik mijn raadsheren de vraag voorlegde op welke wijze dit verwezenlijk kon worden, heeft Haman, die bij ons uitmunt door zijn helder inzicht, nou volgens mij is het duister als wat, die blijkt een gegeven van niet aflatende toewijding en een onwankelbare trouw en die de tweede plaats in mijn koninkrijk inneemt. Hij heeft de plaats van Jozef in Egypte. Hij heeft Haman bij Artaxerxes. Hij heeft onze aandacht erop gevestigd dat zich onder alle stammen ter wereld een kwaadwillig volk gemengd heeft. Dat in zijn wetten afwijkt van elk ander volk en dat de koninklijke verordeningen, dat zijn dus dogma's in de grondtaal. Bij voortduring negeert. Waardoor afbreuk gedaan wordt aan het door ons zo gevoerde waard. Hij is serieus. Maar die Joodse broeders, die willen niet luisteren naar de dogma's van die heidense keizers. Dus als die heidense keizer of die haman zegt, buig. Ja, moeilijk hoor. Buig voor me, dan moet eigenlijk je buigen. Hij zegt, ik buig voor niemand, om alleen voor Begrijpt u het? Hoe is uw houding in de wereld? Wij zijn met dogma's groot geworden. U weet wat dogma's zijn hè? Menselijke inzettingen. Er staat in Colossens of in Efeze 2 vers 16. De wet der geboden in inzettingen bestaande heeft hij... Weet u wat het woordje inzetting is? Ik zeg, ze hebben het met opzet verkeerd vertaald. Want altijd vertalen ze dat woord met dogma's. Dus de wet der geboden, in inzettingen bestaande. Dus alle menselijke inzettingen, alle onderwijzingen van de rabbijnen en alles wat ze maar hadden. Neem maar ook maar de onderwijzingen, of het er nou uit de Rome of waar dan ook vandaan komt. Dat zijn menselijke dogma's geworden en die gingen de mensen regeren. Wij moeten gaan handelen zoals Mordegai. Zodra je dus daaruit wegtrekt... en je buigt niet voor het dogma... dan gaan ze het met je doen als met Mordegai. En dan hebben ze dan jou zo verschrikkelijk hekel. Iedereen die toevallig ook Sabbat viert... die Sabbat viert zijn allemaal kenijnen joh. Raar volk. Ik hoop dat je hier de verbindingen gaat leggen... dat als ze nou vanmiddag naar huis gaan... dat ik zeg, nou ga ik nog eens een keertje Esther lezen. We gaan verder. Nadat we al dus vastgesteld hebben dat alleen dit volk... dus die joden onafgebroken met alle in onmin leeft, leeft u in onmin met de wereld? Je doet gewoon wat de Heer zegt. Ik wil helemaal geen oorlog hebben. Zo spreekt de Heer. De wereld heeft oorlog met u. Je kan daar nog afhaken en zeggen, nou, daar heb ik geen zin in in de toekomst. Ik kan nog zeggen, hè? ik heb er geen zin in in de toekomst. Tot ze met mij oorlog gaan voeren. Ze houden zich aan vreemde wetten. Afkerig is van onze gebruiken en de zwaarste misdaden begaat, zegt hij dat volk. Waardoor er in het koninkrijk geen stabiliteit wordt bereikt. Die joden die zorgen ervoor dat wij geen rust hebben, geen stabiliteit. Het is nog een drogreden, echt waar. Verordenen wij dat degenen die worden aangeduid in het bevelschrift van Haman onze gevolmachtigde... Onze tweede vader radicaal en onverbiddelijk moet worden uitgeroeid. Vrouwen, kinderen inbegrepen. Zonder dat er ook maar iemand wordt ontzien. En wel nog in dit huidige jaar op de veertiende dag van Adar. Dus ze krijgen een jaar om het voor te bereiden, zich op te bouwen om al die joden te vermoorden. Ze zijn al de messen al een jaar aan het slijpen, waar gaan ze pakken? wanneer ze zich in het verleden en in het heden kwaadwillig hebben betoond, op één dag met geweld het dodenrijk worden ingejaagd, zal dat voor ons de toekomst verzekeren van een stabiel bestuur, dat voortaan in alle rust kan worden uitgeoefend. Weet u wie er moest sterven om dit te bereiken? Yeshua, de Zoon van de Allerhoogste. Zijn dood heeft dat bereikt. Maar Haman. De geest van Haman. Satan. Heeft altijd gezorgd. Of gezocht. Om dat volk van God te vermoorden. Want daar moest die Messias uitgeboren worden. Het is een veel grotere strijd die gaande is. Nou lieve mensen. Vers 22. Men liet geen tijd verloren gaan. Ook in Susani. Dat is die hoofdstad. En terwijl de koning en Haman het... Op het drinken zetten. Raakt de hele stad in rep en roer. Kunt u het voorstellen? Dit vertellen ze op de 13e Nissan. Wat was 14 Nissan ook alweer? Ja, Pesach begint voor de jood. Nadenken over dat ze uit Egypte gebracht zijn, verlost werden door de eeuwige. En dit bevel wordt uitgegeven. Dat is een rampentoestand in dat, in dat Suzanne. Iedereen gaat over zijn nek. Nou, lieve mensen, het is maar de eerste aanleiding geweest om u voor te bereiden op de, op de Purenfeest. We gaan met elkaar Purenfeest houden door, zoals onze Joodse broeders, bij elkaar zitten in de synagoge. Met de rol van de evige op de Bima heb ik deze keer niet de Bimur gebruikt, maar een boekje gegeven. En we gaan wat in dat boekje staat, gaan we met elkaar lezen. Ik heb zo'n 40 boekjes, dus deel ze even rond. Als je toevallig met z'n tweeën zit, of met z'n vieren, doe het dan met de twee. Want ik weet niet precies hoeveel mensen we hebben zitten. Wat zeg je? Ja, inderdaad. Maar het is wel leuk. Dat is ook het voordeel wat we met elkaar hebben. En ik wil dat uh, toch wel een keertje heel goed benadrukken. Weet u hoeveel, uh, hoeveel euro's we deze maand hebben uitgegeven aan boekjes? 340 euro. Vorige maand 280 euro. De mensen eten ze op. En ze kunnen nou zelf eens lezen hoe die specifieke punten, hoe ze functioneren. Je krijgt altijd weer van mensen, zo mooi nou ik dit gelezen heb, het is maar één keer duidelijk. Eén ding moet je goed begrijpen, we doen het met elkaar gewoon van de tiende die aan de Heer gegeven is... ...opdat er spijs is in het huis van de Heer. Dit is natuurlijk wel fysieke spijs, wat dadelijk ook weer symbolisch is. Maar in het huis van de Heer moet gebeden worden, moet onderwezen worden zodat we ons leven kunnen richten op onze Heer, om de Eeuwige, onze Schepper. Het is zo mooi. Daarom hebben we hier een pure feest, het Loterfeestboekje. Dan kun je thuis ons een keertje doornemen. Maar lees ook de andere feesten, onze christelijke feesten. Ga doorhebben wat er is gebeurd door Haman en de geest van Haman. Hoe ze dat in de christelijke gemeente gebracht hebben. En ze dienen allemaal dezelfde God, Yahweh. Geloof het maar zeker. Maar ze begrijpen dus niet meer dat ze in de tempel van de Heer aanwezig zijn... maar dat ze op andere plaatsen eigenlijk de koningin des hemels aanbidden. En tot ze hem ontmoeten op de televisie... en tot we ons laten verontreinigen langs alle kanten. Daar gaan we allemaal aan beet. Lieve mensen, ik wil dadelijk een paar dingen doen. Uh, u gaat dadelijk de vraag krijgen... de mensen die goed kunnen lezen om de vinger op te steken... Dan maken we een rijtje van negen personen. En die negen personen komen één van hen naar voren toe... om achter de microfoon even te lezen wat ze dan lezen moeten. Dus bereid je er maar op voor dat je het eerste bent. Wat wil ik doen? Maar je moet wel een goede lezer zijn. Nou. Ik heb nog een zuster of een broeder nodig... die van mij het brood in stukjes wil breken. Want normaal doet mijn, mijn vrouw dat... Lieve mensen, waar gaan we mee beginnen? Wat staat er bovenaan het boekje? Het aansteken van de feestkaarten wordt altijd gedaan door de vrouwen. Dan loopt mijn vrouw net weer weg. Wie van u heeft er ervaring met het aansteken van kaarsen en de zegenbeden uit te spreken? Wie heeft er al goed geoefend thuis? He? Ja, natuurlijk. Als de heer roept, dan komt er altijd één. Anneke vindt het hartstikke leuk. Als je het vaak genoeg gedaan hebt, dan doe het zelfs uit je hoofd. Het gebrek om de kaarsjes te mogen aansteken voor het Amen. Prijs de Heer. God is goed, hè? Ja, je kunt nog veel verder gaan. Dit zou je kunnen doen iedere vrijdagavond, voordat je sabbatviering begint. Gewoon als de maaltijd begint tegen uur of 6, zonsondergang, steek je de kaars aan de tafel, doet de vrouw. Dan spees je deze zegenbeden uit. En ik kun je ook nog zeggen dat de, de Torah van onze God is het licht in de wereld gekomen. Gods Torah, God zelf, is vlees geworden in Christus. Hij is het licht der wereld. Want in Christus openbaart zich dat licht. Daarom zijn die kaarsen symbolen van het licht. En hij zegt ook nog eens een keertje: gij zijt het licht der wereld. Is dat nou Amen? Je mag ook rustig Amen zeggen als ik het niet over Hamas heb. Hè. Maar gewoon zeggen: Amen. Want wij zijn het licht van de wereld. Want vele mensen zeggen dat ze het licht zijn, en ze zijn duisternis. ...omdat ze de Torah van Heer niet kennen. Lieve mensen... ...er is een gedeelte wat we nu gaan doen... ...dat gaat van hoofdstukje 2... ...pagina 2... ...3... ...tot en met 5... ...schrik niet... ...gaan we met elkaar staan. Go voor het aangezicht van de Heer gaan staan... ...als we dingen gaan zeggen. Want we gaan met elkaar lezen... En we gaan met elkaar de dingen hardop zeggen. En we proberen de woorden die we uitspreken met ons hart uit te spreken. Want we moeten iets gaan leren. Weet u, als de, als de Joodse broeders, ook de Messianen, dat doen, dan zetten ze de voeten tegen elkaar. Dan richten ze zich op Jeruzalem. En zo doen ze al hun gebeden. Het Amida. Die hebben ook dadelijk. Ik ben weer de naam vergeten. Ik ben even de naam van het gebed vergeten. Maar goed. Het Amisgebed. En er is dadelijk nog een gebed, maar je zult het vanzelf tegenkomen. Luister lieve mensen. De geloofsbelijdenis, daar staat dus: men zegt de staande met het gezicht naar Jeruzalem. En we gaan het met elkaar doen. Het is de lijfspreuk van de Jood. Het is het credo, het grootste credo wat er maar is in de Bijbel, om deze woorden uit te spreken. En ik heb het dan een beetje voor u gedaan. Doen we het samen? Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Geprezen zij de naam van zijn koninklijke majesteit voor in alle eeuwigheid. Amen. En dan gaat hij verder, want hij stopt het niet. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel, met geheel uw kracht. Amen. Amen. Wanneer gij neerlicht, wanneer gij opstaat. Gij zult het ook als een teken op je hand binden. Je zal het aan je voorhoofdband tussen je ogen zijn. Gij zult ze schrijven op de deurposten van het huis en aan uw poorten. Amen. Mooi is dat, hè? Dit moet je dus elke dag met je kinderen doen. En dadelijk met je gedaan is het een hele bijzondere avond om dat te doen en het nooit meer te vergeten. Als u dit tien jaar volhoudt, lieve mensen, dan mag u na tien jaar heen gaan. En dan zullen je kinderen het gewoon doordoen. En dan komt er een dag, gaan ze het echt begrijpen. Zeggen ze, tjonge, dat onze ouders dat meegegeven hebben. Het Amida gebed. Het hoofdgebed wordt staande met aan één gesloten voeten gezegd. Daarom ook wel het Amida genoemd, staande. Doen we het? Heere, open mijn lippen en mijn mond, de lof van u verkondigen. U bent groot, ik verheug mij redding. Heere, open mijn lippen en mijn mond zal de naam van Yeshua verkondigen. Geprezen zijt gij, Heere onze God, en God van onze voorouders, God van Abraham, God van Isaac, God van Jacob, grote, machtige en ontzagwekkende God. Hoogste God, die liefdevolle weldaden bewijst. Bezitter van het heelal. Gij die de deugden van onze voorouders in herinnering houdt. en hun kindskinderen ter wille van uw naam met liefde een verlossing brengt. Amen. Goed begrepen? Dat is vader. Laat alle vaders een plaatje zijn van die vader. Yeshua HaMessiah. Koning, helper, redder en beschermer. Geprezen zijt gij, heren, schild van Abraham. U bent de alle tijden machtig, heren. U brengt doden weer tot leven. Geweldig om te helpen. U laat de wind waaien en aan u laat het regenen. U zorgt met liefde voor de levende. Brengt met grote barmhartigheid doden weer tot leven. Steunt die vallen, geneest zieken, bevrijdt gevangenen. Blijf in trouw aan hem die in stompen staven. Wie is als u, heren, over de krachten? Wie is u gelijk, koning, die staat sterven en weer tot leven brengt? Die redding doet ons spruiten? U bent trouw aan uw belofte, doden weer tot leven te brengen. Geprezen zijt gij, heren, die de doden weer tot leven brengt. En het zijn allemaal uitroeptekens, hè? Je doet het echt niet, niet zo. Nee, je moet het zeggen. U bent heilig en uw naam is heilig. Heilig en prijzen u elke dag. Geprezen zijt gij, Heere, Heilige God. Wij willen de heiligheid van uw naam in de wereld verkondigen, evenals men dit doet in hogere sferen, zoals dit door uw profeet beschreven is. De een roept het, toe, zegt, heilig, heilig, heilig is de Heer, het Heel de aarde is vol van zijn majesteit. Uitroepteken. Mooi hè? Kunt u voorstellen als er een Joods volk in een heidens land is. En ze zien die Joden staan. Want die doen hè? Die staat zo. Uh, dat is om goed fit te blijven. Maar ze staan heel duidelijk staan ze tegen de eeuwige te roepen. En die staan dit te verkondigen. Nu doen dat de moslims met hun. Vijf, vijf keer per dag. Echt waar. Maar de christenen die doen het niet, vijf keer per dag, om het hardop te zeggen. De joden doen het drie keer per dag. Elkaar beantwoordend, zeggen ze, geprezen, geprezen de majesteit van de Heer in de plaats waar Hij is. In uw heilige geschriften staat geschreven, de Heer regeert voor altijd. Uw God, Sion, in alle geslachten, halleluja. In alle geslachten verkondigen wij uw grootheid. En in alle eeuwigheid getuigen wij van uw heiligheid. En de hulde voor u, onze God, zal nooit en te nimmer onze mond wijken. Want u, onze God en koning, bent groot en heilig. Geprezen zijt gij, Heere Heilige God. Hij probeerde alle joden te vernietigen, van jong tot oud, kinderen en vrouwen, op één dag, in de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en hun bezit te plunderen. Maar u, met uw grote barmhartigheid, vereidelde zijn besluit. Amen. Mooi is dat, hè? God vergeldt het echt, hoor. U maakte dat velen door de weinigen werd verslagen, de hoogmoedigen door de kinderen van het verbond. Voor uzelf heeft u een grote en heilige naam gevestigd in de wereld. U volk Israël heeft U redding geschonken en een grote overwinning gegeven die tot op heden doorklinkt. Daarom werd in die dagen puren uitgeroepen tot er een vreugdevolle feestdag van te maken. Waarop alle hun naaste geschenken sturen en giften geven aan de hoeftigen. Die dagen zullen we in alle generaties vieren en in herinnering houden. In elk gezin, in elk land, in elke stad. voorin zal niet in ongebruik raken onder de joden. De herinnering aan die tijd zal voor het nageslag bewaard blijven. want wonderdaden heeft verricht voor degenen die voor ons kwamen. Doe net ze voor ons. En red ons dagen Amen. Voor dit alles zal de naam Koning geprezen en hoog verheven worden. Voortdurend eeuwig en altijd. Mooi is dat, lieve mensen. Blijf rustig staan hè. Onze God en God van onze voorouders, zegen ons met de in drie zinnen vermelde zegen in uw Torah, geschreven door uw dienaar Mozes, uitgesproken door Aaron en zijn zonen, de priesters en het uw gewijde volk, zoals er geschreven staat. De Heer zegen u hij behoede u. De Heer doet zijn aangezicht over uw licht en zij u genadig. De Heer verheft zijn aangezicht over u en hij geeft u shalom. In de naam van Yeshua, onze Messias. Amen. Mogen veel vrede aan het volk Israël en aan uw broeder en zuster voor eeuwig schenken, want uw koning bent Heer over alle vrede. Mogen het goed zijn in uw ogen, uw volk Israël, waar we deel van uitmaken, in elke tijd en op elk uur ook te zegenen met uw vrede. Geprezen zijt gij, Heere. Die zijn volk Israël zegent met vrede. De Heer zegt, wie u zegent, die zal ik zegenen. Echt waar. Wie zijn volk vervloekt, treft de vloek die hij uitgesproken heeft. Wat ze met Israël wilden uitvreten, overkwam de boosdoeners. Amen. Het laatste stukje. Met elkaar. Mijn God behoedt mijn tong voor kwaadspreken. Mijn lippen voor het spreken van bedrog. Laat mij stil zijn tegenover allen die mij vloeken. En laat mij als top zijn. Voor degene die de aarde ook. Stel mijn hart open voor uw Torah. En laat mij ernaar streven uw geboden op te volgen. Vereidel snel het plan van allen die iets kwaads tegen mij in de zin hebben. En verdrietig dachten hadden. Maar het om uw naam. Doe het om uw sterke macht. Doe het om uw heiligheid, doe het om uw Torah, opdat uw lievelingen bevrijd worden. Help met uw rechterhand, verhoor mij. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u wel zijn, o Here, Mijn rots, mijn verlosser, die vrede sticht in zijn hoge sferen, mogen ook vrede brengen voor ons. En heel Israël, die daarop zeggen, amen. Dat kadisgebed wordt door de Joodse volk ook gebeden als ze mensen begraven. Moet je met die gedachten vasthouden. Daarover denken als je iemand in het graf legt, je broeder of de zuster, wie het ook is, dan zijn de Joodse mensen, ook onze Messiasbeleidende broeders en zusters, dit gebed gewend om uit te spreken. Verheerlijkt en geheiligd zij de naam van de Hoogverhevene in de wereld die hij naar zijn welbehagen heeft geschapen. Dat Hij zijn koninkrijk mogen vestigen gedurende uw levensdagen en die van de hele huis Israël spoedig en binnen zeer korte tijd. Amen. Amen. Uitroeptekenen, staat er achter Amen. He? Mogen de lofprijzingen en de smeekbeden van heel Israël door de Vader in de hemel worden aanvaard? Amen. Mogen de lof in de hemel komen voor ons, voor heel Israël? Amen. Hij die vrede sticht in hoge sferen, mogen ook vrede brengen voor ons en voor heel Israël? Amen. Gaat u zitten, broeder en zuster? dit gebeurt niet vaak hè, tot we dit met elkaar doen vindt u het mooi om het te doen? volgende week krijg je weer gewoon een radicale preek met de, met de Bima op de Bima. maar dit is goed om het te doen je kan het zelf uitspreken je kan je hart richten op de van onze God en zeggen ja dat is waar en dan moet je nagaan tot de gelovige jood, want die waren er natuurlijk ook deze gebeden deden zo gingen ze door, ze verkonden het aan hun kinderen zo werd het volk sterk als sloegen ze je uit over heel de wereld ze behielden hun karakter en de wereld haat ze Haman in de gedaante van Hitler weet er zes miljoen te vermoorden we hebben er erbij staan kijken ja we weten wel of niet, want we zijn nog niet zo oud maar je ziet dat hij Israël wil doden mensen Goed, ik heb net gevraagd om negen mensen. Van wie mag ik de vinger zien? Dan gaan we ze één vreemd erop zetten en dan mag de eerste gelijk naar voren te komen. Roderick, jij bent nummer 1. Wie wordt nummer 2? Anne, nummer 2. Nummer 3. Karel. Uh, je houdt zelf je nummer in de gaten en als de ene dreigt klaar te komen daar, komt de volgende naar voren toe. Wie gaat vier doen? Michael, wie gaat 5 doen? Jongens, laat ah, ik weet te laat als dus je die dingen niet omhoog zet. Zuster Eva, nummer 5. die gaat 6 doen? Suster Lia. Wie gaat 7 doen? Dat wordt Eelja. Uh, wie gaat 8 doen? Wij niet. Ja, 8, dat is bij Esther 9 vers 1 is nummer 8. En dan in datzelfde pagina 10. ...komt nummer 9, die gaat vanaf vers 20 verder. Dus nummer 8 is wijn hè? Hebben we hem door? Als de kinderen bij hun ouders kunnen zitten, zou het prettig zijn. Want we gaan dadelijk met elkaar brood breken. We gaan dadelijk met elkaar wijn drinken. En het is goed om dat familie te doen. Als de kinderen niet meer op stoelen kunnen zitten, laten ze rustig op de grond gaan zitten. Broeder, zou je dus het eerste gedeelte willen lezen? Wij volgen allemaal netjes mee. En nummer 2 staat dan in de startblokken om erachteraan te komen. Wat we nu gaan doen is gewoon Bijbel lezen. Lieve mensen, ga je gang, Roderick. Toen richtte de koning een groot feestmaal aan voor al zijn vorsten en dienaren. Het feestmaal van Esther... Terwijl hij aan de gewesten vrijstelling van belasting gaf en geschenken uitdeelde, zoals men dat van de koning verwachten mocht. Toen nu voor de tweede maal maagden bijeengebracht werden en Mordecai in de poorten des konings zat, werden Bichtan en Teres, twee hovelingen des konings, behorende tot de dorpwachters zeer verbitterd en zij trachten aan koning Ahasveros de hand te slaan. Mordecai kwam dit echter te weten en hij vertelde het aan koningin Esther en Esther zeide het de koning namens Mordecai. De zaak werd toen onderzocht en juist bevonden. En die twee werden op een paal gespitst. En het werd in de kronieken opgeschreven in de tegenwoordigheid des konings. Amen. Dankjewel. Na deze gebeurtenissen maakte koning Verost aangegiet Haman... De zoon, ja. Ja, de zoon van Hamadata, groot, verhief hem in aanzien... en plaatste zijn zetel hoger dan die van alle vorsten die bij hem waren... En alle dienaren des konings, die in de poort des konings waren, knielden en wierpen zich voor Haman ten aarde. O, o, o, o. Want aldus had de koning ten aanzien van hem geboden, Mordecai echter knielde niet en wierp zich niet ter aarde. Toen zeiden de dienaren des konings, die in de poort des konings waren, tot Mordecai, Waarom overtreedt gij het gebod des konings? Het gebeurde nu, toen zij dit dag aan dag tot hem zeiden, zonder dat hij naar hen hoorde, dat zij het aan Haman meedeelden. ...om te zien of de handelwijze van Mordecai zou standhouden... ...want hij had hun te kennen gegeven dat hij een Jood was. Toen Haman zag oh. dat Mordecai niet knielde en zich niet voor hem te aarde wierp... ...werd hij vervuld met gramschap. Maar hij achtte het te gering om alleen aan Mordecai de hand te slaan... ...want men had hem medegedeeld tot welk volk Mordecai behoorde. Daarom zocht Haman oh. het volk van Mordecai te vertelgen in het gehele koninkrijk van Aalsveros. In de eerste maand, de maand Nissan, in het twaalfde jaar van koning Veros, ...wierp men in het bijzijn van Haman... Wee, het oer, dat is het lot voor elke dag en voor elke maand tot de twaalfde, de maand Adar. Amen. Kinderen, luister goed hè. Want weet je wat we met elkaar doen? Als je de naam Haman hoort... Boe! boe. Dus luister goed naar ome Karel. Als je Haman hoort... Boe! Roepen. Ja, ik luister, ik luister goed hoor. Toen zei de haman tot koning... Hey, hey, hey, hey. Tot veros. Er is een volk dat verstrooid en afgezonderd leeft onder de volken in al de gewesten van hun koninkrijk. En zijn wetten verschillen van die van alle volken. Maar de wetten van de koning volbrengt het niet, zoals het de koning niet betaamt het met rust te laten. Iedereen het de koning goed denkt, mogen een bezels, bevelschrift uitgaan om het uit te roeien... Dan zal ik tienduizenden talenten zilver afwegen en die ter hand stellen aan hen te storten in de schatkist van de koning. Toen deed de koning zijn zegelring van zijn hand, gaf hij aan de agagiet, ha de zoon van Hammedatta, de jodenhater. En de koning zeide tot Haman, Het zilver zij u geschonken en ook het volk om daarmee te doen naar wat goed is in uw ogen. Zo werd dan op de dertiende dag de eerste maand de schrijver des konings ontboden... en geheel overkomstig het gebod van Haman... Hey! met een schrijver gericht aan de stadhouders des konings... de landvoogden van elk gewest, de vorsten van elk volk... naar elk gewest in zijn eigen schrift en naar elk volk in zijn eigen taal. Het werd in de naam van koning Aans Verus geschreven... en met de zegelring des konings verzegeld. Amen. kun je nagen vanaf Indië tot aan Ethiopië. Verder, Michael. En brieven werden door middel van ijlboden verzonden naar alle gewesten des konings. Dat men zou verdelgen, doden en uitroeien alle joden van knaap tot gijzaad, zelfs kinderen en vrouwen, op een dag, op de dertiende van de twaalfde maand, dat is de maand Adar, en dat men hun bezittingen zou buitmaken. Een afschrift van de brief moest in elk gewest als wet uitgevaardigd en aan alle volken bekendgemaakt worden, opdat zij tegen deze dag gereed zouden houden. De elboden vertrokken in grote haast op bevel des konings en de wet werd in de burg Susan uitgevaardigd en terwijl de koning en haar man hey. zich neerzetten om te drinken kwam de stad Susan in opschudding. Amen. Let op hè. Die dag ging Haman hey. en in blijde stemming heen, maar toen Haman in de koord des konings Mordecai zag, die niet opstond en zich voor hem niet verroerde, ontstak Haman in, in hevige woede tegen Mordecai. Haman bedwong zich echter en ging naar zijn huis en liet zijn vrienden en zijn vrouw Ceres bij zich komen. En Haman somde hun op zijn grote rijkdom en zijn zonen en de eer waarmee de koning hem overladen had. ...en zijn verheffing boven de vorsten en dienaren des konings. Voort zei de hamer... Nee. Bovendien heeft koningin Esther tot het feestmaal dat zij aanrichtte... ...behalve de koning, alleen mij uitgenodigd. En ook voor morgen ben ik met de koning bij haar gevraagd. Maar dit alles baat mij niets... ...zolang ik de jood Mordecai in de poort des konings zie zitten. Zijn vrouw Ceres. En al zijn vrienden zeiden tot hem: Laat een paal van vijftig el hoog maken en zeg dan morgen vroeg tot de koning dat met moordelijkheid daarop spitsen. Daarna kunt gij verheugd met de koning naar het feestmaal gaan. Dit woord beviel Haman. En hij liet een paal gereed maken. Ja, inderdaad. Toen zei de koning: Wie is er in de voorhof? Haman was juist in, de, in het binnenste van het voorhoofd van het koninkrijk, koninklijk lijst gekomen. En om de koning te zeggen dat hij moordegouw zou spietsen op een paal die hij voor hem had opgericht. En, en de hoofdlingen des konings zeiden tot hem, zie, Haman staat in de voorhoofd. Toen zei de koning, laat hem binnenkomen toen Haman was binnengekomen, zei de koning tot hem, wie zal men de man, wat zal men de man doen die de koning eer wil bewijzen? Haman nee. dacht bij zichzelf, wie zou de koning groter eer willen bewijzen dan mij? Daarom zei Haman nee. tot de koning, de man wie, koning, wie de koning eert, eer wil bewijzen. Men, men brengen de koninklijk, ...een koninklijk kleed... ...dat de koning zelf draagt... ...en een paard waarop de koning... ...zelf rijdt... ...welks kop met een koninklijke kroon... ...versiert... ...en men stelde dat kleed... En, ...en dat paard... ...ter hand van een van de vorsten ...des konings... ...de edelen... ...en men trekken de man... ...wie de koning eer wil bewijzen... ...dat kleed aan... ...en men <coughs> doe hem... Op het paard rijden over het plein der stad. En men roepen voor hem uit. Zo wordt er gedaan aan de man wie de koning eer wil bewijzen. Toen zei de koning tot Haman: Haast u en haal dat kleed en dat paard. Zodat gij, zoals gij gesproken hebt. En doe zo aan de, aan de jood Mordegai, die het. Die, Poort des zit, die in de poort des konings zit. Laat niets na van alles wat, hij, wat gij gesproken hebt. En toen nam Hara dat kleed en dat paard... en hij bekleedde Mordegai... en deed hem rijden over het plein der stad. En hij riep voor hem uit... Zo wordt gedaan aan de man die de koning eer wil bewijzen. Da Daarna keerde Mordegai... Terwijl hij naar de poort des konings, maar naar Haman, zich door zijn, door zijn huis treurig het hoofd omhulde. En Haman vertelde aan zijn vrouw, Serres, en aan al zijn vrienden alles wat hem wederva <coughs> wedervaren was. Zijn wijzen en zijn vrouw, Serres, zeiden tot hem. In die moedigheid. Voor, voor gij begonnen zijt te vallen uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem mogen vermogen. Integendeel, gij, integendeel gij, zult, gij zult voor hem geheel ten val komen. Amen. Mensen, mag ik dat laatste stukje herhalen voor u? zijn wijzen van Haman. En zijn vrouw Zeres zeide tot hem: Indien Mordecai, voor wie gij begonnen zij te vallen, uit het zaad der Joden is, dan zult gij niets tegen hem vermogen. Integendeel, gij zult voor hem geheel ten val komen. Wilt u een christen zijn, een volgeling van Yeshua? En word je bedreigd omdat je trouw bent? Degene die je belaagt, die moet vrezen. Want zij zullen ten val komen. We gaan verder wijn Toen de koning en haman binnengekomen waren om met koningin Esther het feestmaal te houden, zeide de koning ook op deze tweede dag bij het drinken van de wijn tot Esther. Wat, wat is uw verzoek, o koningin Esther? Het zal u toegestaan worden. En wat is uw wens? Al zou de helft van het koninkrijk zijn, hij zal worden ingewilligd. Toen antwoordde koningin Esther... Indien ik uw genegenheid geworden heb, o koning... Indien het, en indien het de koning behaagt... dan worden mij het leven geschonken op mijn verzoek... en mijn volk op mijn wens. Want wij zijn verkocht, ik en mijn volk... om ons te verdelgen, te doden en uit te roeien. Indien wij nog als slaven en slavinnen verkocht waren... ik zou gezwegen hebben... Maar deze ramp zal onder de verliezen des konings zijn weergaan niet hebben. Toen sprak koning Aars, en zeide tot koningin Esther: Wie is hij en waar is hij wiens hart er vol van is om zoiets te doen? En Esther zeide: Een verdrukker, een vijand, Haman. Oh, no. Die booswicht daar. Toen verschrok Haman vanwege het gelaat des konings en der koningin. En de koning stond vol gramschap op van het wijndrinken en begaf zich in de tuin van het paleis. Maar Haman bleef staan om van koningin Esther het behoud van zijn leven af te smeken. Want hij zag dat het onheil over hem bij de koning vast besloten was. Toen de koning terugkeerde uit de tuin van het paleis in de zaal waar men de wijn dronk, was Haman neergevallen op het rustbed waarop Esther lag. Toen zeide de koning, ook nog de koningin bij mij in het paleis geweld aandoen. Zodra dit woord uit de mond des konings was uitgegaan, omwond men het gelaat van Haman. O, en Garbona, een der bij de koning dienstdoende hovelingen, zeide, bovendien, zie de paal welke hamer ge gemaakt heeft voor Mordegaai, die in het belang des konings gesproken heeft, staat bij het huis van Haman. 50 el hoog. Toen zeide de koning: spietst hem daarop." En men spietste Haman op de paal die hij voor Mordechai had opgericht. Toen bedaarde de gramschap van de koning. Jongens, zo'n klein stukje hè. Hou vol. Ja, op de 13e dag de 12e maand, dat is de 12, dat is de maand Adar, toen het woord en de wet des konings tot uitvoer zouden komen. Op de dag waarop de vijanden de joden gehoopt hadden hen te overweldigen, maar die in tegendeel werd tot een dag waarop de joden zelf, hun, joden zelf hun haters overweldigen konden, verzamelden zich de joden in hun steden, in al de gewesten van koning Aasveros, om de hand te slaan aan hen die hun onheil zochten. En niemand kon voor hen stand houden, want de strik voor hen was op alle volken gevallen. En alle vorsten der gewesten en de, stad, en de stadhouders en de landvoogden en de ambtenaren des konings ondersteunden de joden. Want de schrik van Mordecai was op hen, op hen gevallen. En de joden richtten onder al hun vijanden met het zwaard een slachting aan en brachten dood en verderf teweeg. Ze deden met hun haters naar hun believen. In de burg Susan doden en verdelgden de joden 500 man en de tien zonen van Haman, nee. de zoon van Habadata, de jodenhater. Maar ze staken hun handen niet uit naar de buit. En de overige joden in de gewesten des konings verzamelden zich en verdedigden hun leven en kregen rust van hun vijanden. Ze doden onder hun haters 75.000, maar ze staken hun handen niet uit naar de buit. Op de dertiende dag van de maand Adar. Op de veertiende dag rusten zij en ze maakten die tot een dag van feestmaal en vreugde. Amen. En Mordecai schreef deze gebeurtenissen op en zond brieven aan al de joden, nabij en ver, in al de gewesten van koning Aasveros, om hen te verplichten jaarlijks zowel de veertiende als de vijftiende de maand Adar te vieren omdat dit de dagen waren waarop de Joden rust kregen van hun vijanden. En dit de maand was die voor hen van droefheid veranderde in vreugde en van rouw in een feestdag. En om deze dagen te maken tot dagen van feestmaal en vreugde, waarop men elkander geschenken zou zenden en giften zou geven aan de armen. En de Joden hebben als inzetting aanvaard wat zij begonnen waren te doen en wat Mordecai hun geschreven had. Haman, nee. toch, de zoon van Namadata, de, de Achagiet, de jodenhater, had de gedachte gekoesterd de joden uit te roeien en hij had het poer, dat is het lot, geworpen om hen te vernietigen en uit te roeien. Doch toen Esther tot de koning gekomen was, beval deze schriftelijk dat het boze plan dat hij tegen de joden beraamd had, op zijn eigen hoofd zou neerkomen. Hem nu en zijn zonen heeft men op een spaal ge ja, op een paal gespietst. <laughs> Daarom noemt men deze dagen Poerim. Naar het woord Poer. Hierom, vanwege al de woorden van deze brief en om wat zij in dit opzicht zelf gezien hadden en om wat hun wedervaren was. Goed, lieve mensen, naar het slotgedeelte toe. Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning van het heelal. De God die voor ons de strijd voert en die voor onze rechten opkomt, voor ons wraak neemt, al onze vijanden hun verdiende loon geeft en voor ons, onze verdrukkers, straft. Gezegend zijt gij, heren, die alle tegenstanders van zijn volk Israël straft. De helpende God, uitroepteken. Goed, lieve mensen, na deze luidruchtige lezing van de Megillah zet men de viering van het feest uit voort in een feestmaal. Anneke die heeft uh, Hamans oren gebakken. Weet u wat dat zijn? Dat zijn afgerukte oren van Hamans. en die gaan we eten. Maar dat zijn heerlijke lekkere dingen die liggen dadelijk op tafel. Het zijn maar even symbolen. Hè? Dat gebeurt met overdadig eten en drinken met familie en vrienden en bedenkt elkaar met cadeautjes. We hebben zelfs cadeautjes voor u meegenomen. We zijn dat niet gewend. Maar goed, in het huis des Heer is spijs om te eten, dus je krijgt ook allemaal een lekkere reepje chocola. Elke doodje dat gegeven wordt, moet in elk geval uit twee eetbare dingen bestaan. Maar een van die twee etenswaren is vaak het traditionele poerimgebak. Dit zijn driehoekige, soms met maanzaad gevulde koekjes. Ook wel Hamans of Hamans oren worden genoemd. Het feestmaal begint met wijn en brood. Ik wil het overvloed nog een keer zeggen. In de Joodse maaltijd wordt altijd begonnen met brood breken en met wijn inschenken. Als Jezus het avondmaal instelt, is het heel gebruikelijk dat er weer brood gebroken wordt. En toen waren het ongezuurde broden. Maar het hele jaar door breekt de Joodse brood en schenkt ze wijn in. En Yeshua heeft gezegd tegen ons als nagolchelingen van hem... Zoveel malen wij het brood breken en de wijn drinken, zegt die gedenkte dode zeren. Dit is wel wat anders als het sacrament van het avondmaal, wat we in onze traditie geleerd hebben. Want dat hebben we meegenomen uit de katholieke traditie. Die hadden vijf sacramenten en de protestanten maar twee. Ook de kinderdoof is een sacrament. Maar de Bijbel noemt het zo niet. Yeshua zegt gewoon, zo vaak als gij het brood breekt en de drinkbeker drinkt, gedenk de dood des Heer. Kunt u het voorstellen vaders, als je thuis bent en je eet een boterham, tot je gewoon zegt, vader dank u wel voor het brood, ik gedenk aan de dood van de Heer. Wij drinken nou net geen wijn elke dag, maar je zou het kunnen zeggen, laten we het één keer per week doen op de Sabbat aanvang. We doen het hier elke nieuwe maan met elkaar. En als een nieuwe maan op Sabbat valt, doen we het ook op die Sabbat met elkaar. Maar het zou gewoon een handeling moeten zijn in je eigen huisgezin. He? Waar gaat het om? Anke die heeft dus de druivensap voor degenen die geen wijn drinken. En voor de kinderen die kunnen ook van de druivensap nemen. Ja, je mag het doorgeven zo. Geef het maar weer naar achteren toe verder. Goed, lieve mensen, wat staat er? Men heft de beker met de rechterhand op en zegt de volgende zegenbeden over de wijn. Gezegend zijt gij, Heere onze God, koning van het heelal, gij die de vrucht van de wijnstok hebt geschapen. Amen. Amen. Zo doen we dat ook nog niet drinken, hoor. Nog niet drinken, hoor. Men zegt, Lachaim op het leven en drink de beker leeg. Evenals op de vrijdagavond. Maar dat kunt u verder lezen. Dus we zeggen tegen elkaar. La chayin, Op het leven. Mensen, we blijven even staan. U krijgt allemaal een stukje brood. En dan zullen we dat volgende stukje pakken. jongens. Je kan een stukje brood ook in het zout dopen. Voor degene die je zout aan willen hebben. Want we zijn uiteindelijk het zout der aarde. Gezegend zijt gij, Heer onze God, Koning van het heelal, die het brood uit de aarde voortbrengt. En die ons heeft opgedragen het zout der aarde te zijn. Amen. En de Heer Jezus heeft gezegd: Zoveel malen gij het brood breekt en dat we het delen, we zijn één lichaam. Amen. En dat doen we totdat Hij komt. Amen. Gezegend zijt Gij, Heere onze God, Koning van het hele al, die de wereld door uw goedheid, welwillendheid en ontfermende liefde van voedsel voorziet. U geeft aan ieder wezen voedsel, want onbeperkt is uw liefde. Door uw grote goedheid hebben we nooit gebrek geleden. ...mogen er voor ons ook nooit en te gebrek aan voedsel zijn... ...omwille van uw grote naam. Gij zijt het immers die alle voedsel en levensonderhoud verschaft... ...die alle goed doet en voor al uw schepselen die u geschapen hebt... ...de voeding verzorgt. Gezegend zijt gij, heren die alle voedsel voorziet. Poerin samayach, oftewel een vrolijk poerin. Laat het feest zijn in uw huizen zodat we deze dienst kunnen afsluiten, ook weer met onze kinderen. En met elkaar kunnen praten en babbelen, eten en drinken. Mogen de Heer u daarin zegenen. Amen.